9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Het kamermeisje dat zegt dat oud-IMF-topman strauss kahn haar heeft verkracht... begint mogelijk een civiele zaak tegen hem. Dat heeft haar advocaat gezegd op een persconferentie in New York. De civiele zaak wordt aangespannen als het openbaar ministerie besluit... om strauss kahn niet te vervolgen. Volgens haar advocaat wil het kamermeisje gerechtigheid. De aanklager heeft twijfels over de geloofwaardigheid van het kamermeisje... en daarom is Strauss-Kaan alweer een tijdje op vrije voeten. Wel moet hij in de Verenigde Staten blijven... De oud-IMF-topman ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht. In Weert hebben tientallen vrienden, artiesten en fans... afscheid genomen van Johnny Hoes. De kist van de zanger, producent en tekstschrijver... stond in zijn eigen muziekstudio. Onder de artiesten die naar Weert waren gekomen... waren Marianne Weber, Jacques Herp en Dries Roelvink. Namens de Belgische zanger Eddie Walli... die lange tijd met Johnny Hoes samenwerkte... nam zijn dochter afscheid. Wally kreeg in maart een herseninfarct en kon daarom niet zelf komen... De 94-jarige koning van de smartlab overleed zaterdag aan de gevolgen van een hartinfarct. Johnny Hoes wordt morgen in besloten kring gekremeerd. Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet bij een verzoek tot euthanasie. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Euthanasie is in de spreekkamer een heel gangbaar gespreksonderwerp geworden. 87% van de artsen werkt er in principe aan mee. Wel ervaren ze de daadwerkelijke uitvoering van euthanasie vaak als belastend. De Nationale Overgangsraad in Libië, die de rebellen vertegenwoordigt... heeft twee gezanten aangesteld in Europa. Deze ambassadeurs worden de officiële vertegenwoordiging voor Libië... in Frankrijk en Groot-Brittannië. De benoemingen komen een dag nadat Londen de overgangsraad erkende... als de enige wettige vertegenwoordiger van Libië. Het weer, vannacht overal droog en hier en daar kans op een mistbank. Morgen vooral in het noorden bewolkt en temperaturen van 19 graden aan zee... tot 23 landinwaarts.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 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Vannacht dan spant het erom in Amerika. Het Huis van Afgevaardigden stemt over een nieuw voorstel om het schuldenplafond te verhogen. Econoom Matthijs Bouwman maakt zich hele grote zorgen over de Amerikaanse staatsschuld. En die zegt dat wij dat ook moeten doen. En dan de schippers van BNN. Die varen al anderhalve week door Nederland. Zometeen deel negen van de avonturen van Frank van der Lende en Luc Ickink. Luc... Goedenavond. Luc? Hallo. Hi. Hai, goedenavond. Hi. Je was even iets anders aan het doen. Ja, hallo. I is het leuk daar in Wageningen? Ik denk dat Luc mij Het is heel niet... leuk. Het is altijd gezellig oh. hier. en Ik heb uitzicht op de Nederrijn en... We hebben een beetje vertraging op de lijn. Dat is hoor je het. mij bij ja, lijn? Ja, ik hoor jou. We bespreken je straks uitgebreid. En dan weten we alle twee dat we elkaar moeten laten uitpraten. Tot zometeen. Gaan we naar Ronald van der Geer? Daar heb ik tenminste geen vertraging mee. Ronald? Met, uh, nog altijd dat slechte nieuws voor uh, de ADO Den Haag-fans. Het is uh, 2-0 nog altijd hier op uh, Cyprus... bij de wedstrijd tussen Monia, Nicosia en ADO Den Haag. En ADO heeft dan wel weer eens gewisseld. Heeft uh, verdediger Lucic uit het veld gehaald. Heeft Thierry een middenvelder ingebracht. Lewin zakt dan wel een linie terug. Maar heel veel heeft het niet uitgemaakt. Er is een kansje geweest voor uh, Lex Immers. De spits die maar niet bereikt kan worden in deze wedstrijd. Maar een krachteloos schot van hem ging naast het Cypriotische goal. Daarentegen Coutinho grote fout gemaakt bij... Uh, de 2-0 van Ammonia. Maar heeft zijn fout inmiddels wel goed gemaakt. Dat moest er twee keer van dichtbij reageren op inzet van de Cypriotische spelers. En dat heeft keeper van Ado goed gedaan. Maar aan de stand heeft het weinig veranderd. Na 76 minuten staat Ado in die eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League. Nog altijd met 2-0 achter. Today's Topics. Ja, Today's Topics. Waar gaat het over op de donderdagmiddagbol op de camping en online? Dat weet Liekeveld. Uh, nummer 5, de Walk of Fame in Rotterdam, die heeft een vreemde eend in de bijt. Tussen sterren als Tina Turner, Lee Towers en Koen Moulijn ligt ook Cor de Stucador. Een bekende Rotterdammer of niet? Cor de Stucador, nee die kennen oh, we niet. Hier ligt die. Oké, okay. lekker laten leggen dan. Het Zou wel een uh, zanger zijn of zo? Ik weet het niet. Maar Cor is geen zanger. Cor die dacht gewoon, die Walk of Fame, dat is wel een mooie plekje. Daar wil ik ook met mijn naam op staan. Dus hij heeft voor de grap zijn eigen tegel gemaakt. Ja, gewoon gegoten in een beton. Een kistje gemaakt en uh, ja, zelf mijn naam erin gezet. Maar ja, dat ging niet helemaal goed. Een Beetje dyslexisch. Ik was de kaan vergeten bij door, Die heb ik er tussen geslepen laten. Ja, nou is hij alsnog mooi geworden. En het was niemand opgevallen dat Cor de stukken door lag. Tot vandaag. Terwijl hij de steen al twee jaar geleden gewoon overdag geplaatst heeft. Uh, Sochtens, zeven uur. Werkpakje aan bus op de, de stoep en uh, ja, net hoeveel ik aan het werk ben hier. En toen was het gepiept. Omdat een groot deel van de voet- en handafdrukken verplaatst wordt naar Rotterdam-Zuid, is hij nu toch ontdekt. Maar van de Rotterdammers mag je daar lekker blijven leggen. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Als er geen steen ligt, dan uh, ligt er zand en dan loopt het moeilijker, hè? Ja. Toch? Dus uh, die stukken deel moeten we wij weer dankbaar zijn. Gaan we even naar Roland van de die is gescoord. Ja, weer slecht nieuws vanaf Cyprus, want Ado staat nu met 3-0 achter Christofie. Krijgt de bal zomaar in de voeten geschoven van Christian Koen, die als linksback staat opgesteld nu in deze wedstrijd. Het is rond de middenlijn als hij de bal in de voeten van die Christofie schuift. Die loopt vervolgens wat meters, want er is wat ruimte. En er wordt vervolgens zo hard door hem geschoten dat Coutinho slechts de bal uit het net kan halen. 3-0, Amonia Ado Den Haag. Ga ik verder met nummer 4 van Today's Topics. Dikke fitty tussen Heineken en Olm. Om <laughs> die zou stiekem eigen bier in Fusten van Heineken doen... en die verkopen als Heineken bier. En daar is het wereldberoemde biermerk niet blij mee. Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld in een supermarkt... een krat Heineken koopt eh, en daarin een ander bier aantreft dan Heineken. Nou, volgens de baas van Olm is daar niks aan te doen... want Fusten worden nou eenmaal hergebruikt door verschillende brouwers. Fusten vallen onder het uh, zogenaamde statiegeldsysteem. En uh, het kan inderdaad uh, gebeuren dat tussen uh, uh, waar heel klein Heineken op staat uh, afgevuld worden met, uh, met Olmbier. Om die denkt zelfs dat dit bij een plannetje van Heineken hoort om de concurrentie kapot te maken. Omdat namelijk te groot zou worden. Ik denk dat zij gewoon ook merken dat wij goed bier hebben en uh, dat wij steeds meer gaan verkopen. En gezien het feit dat zij natuurlijk met elkaar allerlei afspraken hebben, uh, de grote brouwerijen... En wij daar niet aan meedoen, uh, denk ik dat ze dat uh, heel vervelend vinden. En we willen ons uh, zo graag mogelijk van de markt zien te, zien te krijgen. Maar zo groot is Olm nou ook weer niet en dat geeft ook het bedrijf zelf toe. Nee, We zijn zelfs kleiner dan een muis. Uh, we werken hier met tien man heel hard, 60 uur per week, om uh, onze boterham te verdienen. En een kleine marktpositie uh, in de markt te verwerven. En uh, daar zijn we goed mee bezig. En ik uh, heb het gevoel dat uh, dat niet gewaardeerd wordt, de andere vrouwen nou, De baas van Heineken die legt het probleem nog één keer uit. Uh, wij vinden concurrentie goed, uh, zolang die eerlijk is. En daar hoort dus niet bij het hervullen van Heinekenfusten met iets dat geen Heineken is. Nummer 3, alle hanen in Den Helder die gaan naar de slacht. Er zijn daar namelijk zoveel klachten binnengekomen over hun gekraai... dat het voortaan verboden is om in de stad hanen te houden. Er zijn normen voor wat acceptabel is aan geluidsoverlast. In een rustige woonbuurt is dat 50. Op piekmomenten kan het dus uitschieten naar 60 decibel. En De hanen gaan er gewoon ver overheen. Inwoners mogen nog hanen hebben, maar dan moeten ze wel hun snavel houden. Mm -hmm. <laughs> Nummer twee, terwijl wij in de rode cijfers staan om onze benzine te kunnen betalen, profiteert Shell lekker van de hoge olieprijzen. De winst is het afgelopen kwartaal met 80% gestegen, terwijl de vraag naar olie daalt. En in de toekomst wordt er ook vooral geïnvesteerd in gas. Dus alles in Turkey oosten van Turkije groeit heel snel. En ze principally actually in gas nou, door het warme voorjaar werd er minder gestookt, dus wordt er minder olie verbruikt. Maar Shell die gooit de prijs dus omhoog en verdient daardoor bijna net zoveel geld. En omdat ze investeren in nieuwe projecten. Ze zijn ongelooflijk druk in de weer, overal in de wereld met olie en gas. Dan moet zo'n 400.000 vaten olie en gas per dag extra gaan leveren. En die investeringen moet zich dus gaan terugbetalen. En analisten zeggen ook dat ze hier dus nu al terugkeren in die windsprong bij Shell op dit moment. En nummer 1, Peru die heeft vanaf vandaag een nieuwe president, Ollanta Humala. Hij werd begin juni gekozen en is vandaag geïnaugureerd. Maar al voordat hij begonnen is, gaat het fout. Uh, hij is met de meerderheid gekozen, maar nu is zijn populariteit al onmiddellijk gedaald. Uh, en dat heeft iets te maken met zijn, uh, met zijn eigen familie. Daar zitten nu al corruptieschandalen in. En je ziet ook in Latijns-Amerika elke keer als er een nieuwe president aan de macht komt... en zeker als hij een grote familie heeft, heeft hij een probleem om die familie in bedwang te houden. Nou, familieleden die beloven nu al allemaal projectjes erdoorheen te krijgen voor een bepaald geldbedrag. Niet echt een goed begin dus voor de kerstverse president. Uh, het is nu even kijken hoe uh, um, Mala, hoe, hoe die zijn rug kan rechten om zich, daar, om zich daar los van te maken. Maar je ziet het echt overal. Ook in Brazilië uh, heeft Lula zelf met 17 broers die allemaal wat willen dan, weet je wel. Zo. En dan zie je Lula, die heeft echt wel de, de banden met zijn familie toen afgekapt een tijd. Ja, voor je familie moet je het hebben. Dit waren Today's Topics en morgen zijn er natuurlijk weer nieuwe... Dankjewel, Lieke. We gaan we naar Jeroen Elshoff, AZFK Jablonec, Tsjechië. Jeroen. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. En AZ moet uh, toch een beetje oppassen. Want het wordt wat slordiger voorin. 0-0 is de stand. Martens levert de bal een aantal keer in. En dan uh, ja, doen die Tsjechen, ja, waar net zwaar, ze toch goed in zijn, er snel uitkomen. Dat betekent dat Nick Viergever, de jonge centrale verdediger achterin bij AZ, toch tot twee keer toe in actie moet komen. Om een kans te voorkomen voor de gasten in Alkmaar. Ja, als uh, AZ niet doorzet, als AZ in de eerste helft de kansen niet afmaakt... Dan gaan die Tsjech er natuurlijk steeds meer in geloven. 0-0 is voor de ploeg uit Tsjechië al een goede stand. Zeker met het oog op de return volgende week. En AZ moet proberen wat meer druk naar voren te zetten. Meer in het spel te komen van de eerste helft. Anders wordt het een vervelende Nederlandse Europese voetbalavond. Nu al zo vroeg in het seizoen. Rolf van der Geer, daar gebeurt wat meer. Ja, maar daar is het natuurlijk ook vervelend, want uh, ADO staat nog altijd op een uh, 3-0 achterstand. En als je de kansen, nou ja, kansen zijn het niet eens, maar momenten van dreiging van ADO moet gaan tellen, dan heb je toch echt maar één hand nodig. Zojuist een schotje van Vicento, maar het mist alle kracht, het mist alle richting. Zoals uh, eigenlijk alles wel een beetje mist bij uh, ADO Den Haag. De ploeg is geen moment in de wedstrijd geweest. Of dat nou de omstandigheden zijn, of dat de ploeg gewoon niet is opgewassen tegen de nummer 2 uit de Cypriotische competitie van het vorig seizoen horen van de Mauri Stijn. Maar Ado heeft hier gewoon niks te vertellen. Ja, en met name die 3-0 doet natuurlijk pijn. Want die moet je nog maar eens even goed zien te maken. Volgende week in eigen stadion. Het is allemaal anders. Het is dan vol. Het is dan jouw huis. Maar goed, Ado moet dan wel die 3-0 achterstand wegpoetsen. En heeft werkelijk niets te vertellen. Krachteloze schoten. En het is aan Coutinho te danken. Met nog twee prima reddingen. Dat het allemaal niet nog veel erger is voor Ado Den Haag. Het is nog een minuutje of vijf. 3-0 voor Omonio Nicosia. Gebeurt er minstens wel wat. Silla Green, Bright Lights, Bigger City. En daarna hebben we het over de macht in Den Haag. De Tweede Kamer is dan wel even op met vakantie. Maar dat is een mooi moment om te kijken hoe dat werkt achter de schermen. Wie heeft de macht en hoe behoud je de macht? hebben we het in BNN Today over het rijlen en zeilen van Den Haag... met onze eigen politieke man Sievert van Linden. Sievert, goedenavond. Hallo, I Willemijn. Mean. Maar ja, de politiek is natuurlijk met vakantie, dus het gebeurt er niet uh, al te veel in Den Haag. En dat geeft ons even mooi de tijd om achter de schermen te kijken. Wie heeft de macht? Hoe krijg je de macht? Over dat soort vragen uh, hebben wij het. En um, daar is het nogal belangrijk in dat je jezelf als politicus, als partij, goed profileert. En dat kan je natuurlijk door allemaal prachtige strategieën doen. Eentje daarvan, daar hebben we het over, namelijk spiegelen, het spiegeleffect... Ja, we de hebben het over het spiegeleffect vanavond. En eigenlijk is het heel simpel. Je, je past je gedrag aan op het gedrag van je tegenstander. En je moet het zien als een spiegel, daar sta je voor... en dan doe je precies het tegenovergestelde van wat jouw spiegelbeeld doet. En dat doe je natuurlijk als politicus of politieke partij... omdat je je wilt profileren. En dat kun je doen door jezelf af te zetten tegen iemand anders. En een van de bekendste voorbeelden daarvan is natuurlijk Balkenende. Die Bos keihard aanviel in 2006 over zijn betrouwbaarheid... en hem zomaar een draaik ontnoemde. Meneer, meneer Bos, Bouwklenen. in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht en in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? Nee, in uw verkiezingsprogramma u bent, u bent niet staat niks, eerst, meneer Bos. in de stemwijzer staat draait, dus wat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Ja, waarom is dit nou zo goed? Iedereen kent dit voorbeeld, maar wat, wat zit erachter dan? Nou ja, je moet je bedenken, kijk, los van het feit... Dat, dat Balkenende inspeelt op de zwakke plek van Bos, wat je daar ook van mag vinden... Laat nou, hij hier, zijn onbetrouwbaarheid. zijn onbetrouw, ja. Vermeende onbetrouwbaarheid. Ja. Laat hij vooral ook zijn eigen sterke kans in. Want heel Amerikaans is dat eigenlijk. Want je kunt veel van Balkenende vinden, maar het onderzoek bleek toen heel erg... dat hij een betrouwbaar imago had voor kiezers. En door zijn tegenstand als onbetrouwbaar weg te zetten... omdat er een soort van natuurlijke uh, betrouwbaarheid rondom hem ging... werd hij nog betrouwbaar. Dat was de strategie en daarmee werd hij uiteindelijk ook premier... met uh, Bos's als en het grappige is natuurlijk dat dit is, dit, dit, dit is niet op een namiddagje even in vijf minuten bedacht. Dat, uh, dat, nee. dat, dat tegenovergestelde van iemand uitpikken, daar wordt heel goed over nagedacht. Ja, van er, wordt, tevoren. ja er wordt best wel veel onderzoek, zeker in, uh, in campagnetijd naar verricht. Dan gaan ze kijken naar hun eigen uh, politieke leider van nou, wat zijn de sterke en de zwakke eigenschappen? Bijvoorbeeld bij Wouter Bos was dat een lijstje van ik geloof wel twintig positieve eigenschappen. Dat dus het CDA laat dat uitvoeren, ja. over Bos. Maar Wouter Bos. Wouter Bos doet het voor zichzelf al, ja. met die zijn eigen strategie, en de ja. tegenstander doet dat ook. Nou, dan komen ze tot een lijstje. Bij Wouter Bos was slim, uh, had overzicht, had leiderschap, maar ja, één ding niet, onbetrouwbaarheid, zag het CDA ook. Ja. En het CDA denkt, nou, bam, hier hebben, hebben we iets. En dan we gaan, gaan even naar Ronald van der Geer die is gescoord. Ja, laten we daar Jeroen oh, Elshoff van maken. Ben El nee, ja. dat, ma dat maakt helemaal niet uit. Uh, we zijn blij dat er gescoord is, want het is een Nederlands doelpunt. Tenminste, het is een doelpunt van een uh, Zweed. Wermbloom, maar die speelt bij AZ. En dat betekent dat AZ op 1-0 e is gekomen tegen Jablo Een hoekschop van Elm, een andere Zweed strak. Voor het doel. En daar staat Wermbloom dan helemaal vrij. kopt de bal strak in de kruising. En dan zit het eindelijk voor AZ even mee. Want dat had het in deze fase van de wedstrijd behoorlijk lastig tegen Jablonec, Maar AZ staat nu wel met 1-0 voor. Eindelijk. Dat is niet meer te redden, Ado. Nee, Ado gaat uh, hier uh, niks uh, goeds weghalen. Het kreeg net nog wel een kans bij een 3-0 achterstand. Terwijl we inmiddels in de extra tijd zitten om uh, een via een vrije trap van Jens Toornstra net voor het strafstopgebied van de Cyprioten... de stand wat draaglijker te maken. En de uitgangspositie voor volgende week wat beter. Maar die bal van Toornstra ging ver langs de goal van uh, Omonia Nikosia. Er komt zelfs maar uh, één minuut extra speeltijd bij. Dus wat dat betreft is het over en uit. zal een wonder moeten geschieden volgende week... in uh, de oksel van het Prins Klaus. In het stadion van Ado Den Haag. Daar moet Ado vechten tegen een 3-0 achterstand. Vandaag opgelopen in Nicosia. Gaan we verder hier aan tafel? Siebert van Linden. We hebben het over, over spiegelen. Dus je eigen gedrag aanpassen aan, aan het van een tegenstander. En dan vaak juist het tegen, exacte tegenovergestelde doen. Want dan profileer je je mooi als politicus. Da, daar houden ze dus hele sessies voor, die partijen. Ja. Om dat helemaal uit te dokteren. Daar heb je wel eens bij gezeten. Uh, ja, ik, ik ben zelf geen uh, onderdeel van een campagne-team geweest van partijen. Ik, ik hobbel ook niet bij één partij uh, rond. Maar wel eens gevraagd om eens. Uh, Politieke uh, bij, hoer ben je eigenlijk. Ja, je <laughs> rond overal. Nee, maar er zijn wel eens partijen die, die organiseren van die sessies. En dan vragen ze dan mensen van buiten om eens, om eens mee te denken. Ik heb er ook wel eens bij een paar gezeten. En bijvoorbeeld de afgelopen verkiezingen was dat heel erg hoe ze Rutte konden, een soort van, konden laten breken met de PVV. Nou, hoe uh, doe je dat als partij? Nou, dan dachten ze bij één bepaalde partij dat ze maar zoveel mogelijk eigenlijk hetzelfde als Rutte moesten zeggen. Dus het taalgebruik, de inhoudelijke stijlen. Zodat eigenlijk Rutte gewoon een soort van natuurlijke partner in die partij zou hebben. Nou, dat faalde jammerlijk, omdat hij uiteindelijk toch gewoon zijn zin op de PVV had gezet. Maar ze probeerden die partij zich dus te spiegelen aan Rutte. En daarmee zo, ja, zo, zo gewillig uh, uh, partner te worden voor, voor de toekomst. Maar ja, het huwelijk kwam er niet. En gaat dat dan ook echt op het niveau, uh, vraag ik me af, in, in dat soort sessies van um, uh, als Rutte dan tegenover je staat, gaat het ook echt op de man, dan moet jij zo en zo doen? Uh, ja, dat zal absoluut gebeuren, maar dat was niet daar. Ja. Uh, maar dat zal absoluut met, met uh, in het campagne team zal het absoluut besproken worden. Even nog uh, even kort wat voorbeelden van hoe dat dan uh, uh, lukt als je. Je spiegelt en ja. vervolgens volstrekt het tegenovergestelde doet. Wie doet dat nog meer? Nou, bijvoorbeeld geen uh, en wilders. Politiek is kiezen, zegt u, absoluut. En ik dat we weer gaan scholferen naar Ahmed en zo, want dat is er tussendoor. Maar die even. Ja. Waar is de tegenbegaan? Waar gaat u dat laten zien? Of is die achterban van u nu het enige verhaal weer te krijgen? Dat het fout is met die islam, maar dat u niet in staat bent om gewoon een begrotingje te maken. Gewoon vanaf vrijdag even doorwerken in het weekend, net zoals wij hebben gedaan. Nou, lekker kitten over en weer. Maar ja, het gebeurt natuurlijk veel meer. Uh, hè, nu heb je bijvoorbeeld Wilders. Uh, als, als hij echt geen argument meer heeft... dan weet je, in ieder geval er komt er één woord uit, dat is de PvdA. En hij doet het altijd met Cohen, let maar op. Een gevaar voor de rechtsstaat is als mensen uit een straat, uit een wijk worden weggejaagd, zoals in de Diamantbuurt in Amsterdam toen u burgemeester was, omdat ze worden geterroriseerd door Marokkaans tuig en de burgemeester de, burgemeester de kant kiest van de daders en niet van de slachtoffers, maar met de daders tegen gaat drinken. Ja, bekende werk van Wilders. Ja, dat afzetten dus tegen de over de ander, dat werkt dus. Dan profileer je jezelf mee. Uh, dat is op zich wel logisch. Maar de vraag is natuurlijk, waarom werkt het nou zo goed? Nou ja, daar moet je wel misschien bij de echte debatanalist zijn hoe dat landt. Ik heb er even gevraagd aan Roderick van Grieken, de directeur van het Nederlands Debatinstituut. En die zegt er het volgende in ieder geval over. Nou, er zijn er twee redenen waarom het, uh, waarom het heel goed werkt. De eerste reden is dat je de kijker, of in dit geval de kiezer, een hele heldere keuze biedt. Uh, dus eigenlijk zeg je, van, je hebt, als je Wouter Bos kiest, dan heb je dit. En uh, als je dat niet wilt, ben ik het alternatief. En dat vinden mensen prettig. Hè. Sowieso in het leven is het prettig als je heldere keuzes voorgelegd krijgt. We zitten nu in de vakantieperiode. Dus uh, als ik aan mijn vrouw voorleg van... Goh, zullen we naar Frankrijk gaan of naar Zwitserland? Uh, dan help ik eigenlijk al een stuk op weg. En is de vraag een stuk makkelijker... dan dat ik zeg van, Goh, waar zullen we naartoe op vakantie gaan? Tweede reden waarom het heel goed werkt is omdat je eigenlijk ja, in de baltechnische in de zin twee punten tegelijkertijd scoort. Want aan de ene kant eh, ontmasker je je opponent... dus je geeft die een tik naar beneden in geloofwaardigheid... terwijl je tegelijkertijd juist groeit in geloofwaardigheid... omdat je jezelf als alternatief neerzet. Ja. De expert. De expert, die kan het weten. Ja, dus spiegelen en het tegenovergestelde doen van je tegenstander. Je hebt ook een heel ander soort spiegelen. Daar is uh, Maxime Verhagen hier en meester in. en dat is. Nou ja, dat, je, moet, je kunt dat spiegeleffect dus ook echt anders zien. Hè? Um, dat gaat niet alleen om precies het tegenovergestelde doen... maar soms juist precies hetzelfde te doen. Het is al bekend uit de Griekse uh, mythologie. Daarmee kun je Medusa verslaan als je van je schild een spiegel maakt. hij die zag zichzelf in de spiegel. Nou ja, en uh, iedereen waar naar Medusa keek, die versteende. Nou, die keek naar zichzelf en vervolgens kon Persuys... mooi zijn zwaard uh, in dat hoofd steken. En dat, uh, degene die dat eigenlijk heel goed kan is uh, Maxime Verhagen. Uh, ik bedoel, uh, uh, en dat zie je vooral, uh, bijvoorbeeld een voorbeeld erin was... wat Verhagen liet zien in de behandeling van Kathleen Verje en Ad Coppian... Uh, vorig jaar toen ze met de PVV zouden moeten gaan regeren. De dissidenten. Uh, de dissidenten, zij zagen het niet zitten. En nou, in een interview gaf uh, Verhagen aan dat hij moest huilen... dat uh, Verje en Kopian uh, zo moeilijk aan het doen zijn, want... Goscoen een fractiegenoot van hun, van Turkse Komaf, die had wel ingestemd met het akkoord. En uh, ja, als je uh, hij probeerden dus die, uh, die verantwoordelijkheid wel te nemen. En Verjee en Kopjan zouden, terwijl ze zeiden dat ze zich uh, inzetten voor de allochtonen, juist dus hun Turkse fractiegenoot een beetje te kakken zetten. En daarmee juist het niet voor die allochtonen opnemen. Nou, dan heb je je precies gespiegeld als Verhagen. Want te zeggen: ja, ik neem het op voor de allochtonen. Ik ben degene die hier mijn ja. nek uitsteekt. En jullie uh, zetten ze maar een beetje weg. Terwijl dat precies een argument is. Nou, en dan wordt het zo'n rotzooi. Dan gebeurt er niks meer. En dan is je spiegeleffect ja, gelukt. Ja, hij deed eigenlijk gewoon hen na. Ik bedoel, zo, zo, hij deed ze ja. precies na, en, en, woordgebruik, en, argumentgebruik ja. en, en maakt ze totaal ontschalig. En die arme Turk, en dat zouden jullie toch beter en moeten weten. En dan laten. huilen. En dan huilen. Je moet het je voorstellen. <laughs> en het werkt dus. Het werkt? Ja. Dus um, dat heeft hij goed begrepen. Als je politicus wil worden, <laughs> leert te spiegelen. <laughs> maar ik zie vragen als je geluisterd hebt. Nou, die heeft het nou niet echt nodig. Maar misschien iemand anders. Wie heeft dit het meest nodig? Op dit moment. Uh, oh ja, ja, ik denk Pechtold. Zijn uh, spiegel is een beetje dof. Hij heeft een nieuwe tegenstander nodig. Je bedoelt, hij zet altijd al zijn pijlen op Wilders. Dat kennen we nou wel een beetje. Daar kennen we uh, Balken en daarna en uh, ja. nu zoekt hij een nieuwe. Ja. Stuart van Lien, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. Uit Den Haag vliegen wij naar Brazilië. Op zoek naar uh, mooie verhalen van Nederlanders daar. Uh, Alex Heijmans, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Een echte koffiejunk. Je woont al jaren in Brazilië... en de vraag naar koffie is enorm gestegen de laatste jaren. Schijnt het zo. Um, nou, um, ja, ik lees... Ik, zonder wel lees ik even iets raars. Uh, nee, sorry. Ja, ik raak even op apropos. Ik pik het even op. Goed, um, de, ja, de vraag naar koffie die neemt toe... Um, doordat mensen in Brazilië zich steeds meer luxe kunnen veroorloven. En je hebt een heel mooi voorbeeld van een vriend van jou... Dat, die dat dit onderschrijft. Dat klopt, ja. En, uh, een jaar of vier geleden uh, nam ik een vriend van mij mee naar een, uh, naar een espresso bar. Die waren hier nog heel weinig op dat moment. In het, uh, in het luxe winkelcentrum, in de luxe shopping mall van Salvador waren er toen wel geteld twee. Mm. Twee espresso bars. Er zijn er nu trouwens tien. Maar goed. Um, wij, uh, wij gingen daar naar binnen en hij keek zijn ogen uit. Want um, ja, die jongen die komt uit een Sloppenwijk, die was nog nooit in een, uh, ja, in een espresso tent geweest. Ja. Um, dus die vond het heel wat. hij vond het absurd dat je voor een, uh, een diep klein kopje koffie um, ja, uh, drie keer zoveel, uh, zoveel geld moest neertellen als je op straat bij een straatvindt uh, moest neertellen voor, uh, voor een kopje uh, heel slecht gezette koffie, wat je op straat kunt kopen. Dus. Uh, nou ja, van die jongen moest een foto gemaakt worden dat, uh, uh, ja, dat hij in zo, op zo'n plek geweest was. Nu, vier jaar later, hij is een prima voorbeeld van hoe, het, uh, ja, hoe, de, mis, hoe de middenklasse in Brazilië ongelooflijk groeit de laatste tijd. Hij, is namelijk, hij heeft een baan uh, gevonden als, uh, als sushi-chef. Uh, hij werkt in een, ja, in een Japans restaurant, mm -hmm. uh, verdient goed... En uh, hij, hij drinkt niet. Dus uh, waar hangt hij uit? In Espresso bars komt hij nu ja, een, een keer of drie, vier per week. Ja, ja dus komende uit een uit een, uh, hoe noem je dat? Een favela. Dat Vond hij ja, het maar ongelooflijk en belachelijk. Maar als je eenmaal wat geld hebt en je wilt gezien worden, dan, dan hang je uit in een espresso bar. Precies, en dan bestel je een, een super deluxe mocha met ja, liefst ook nog koud. En uh, daar ga je dan, uh, ja. Uh, daar wil je dan mee gezien worden. Ja, het is wel een beetje wereldwijd, toch? Ik bedoel, overal waar je ja, komt uh, is het... Ja. Uh, ik merk het in Alleen, Nederland ook. Alleen, uh, wat er gezegd moet worden... is dus dat uh, Brazilië uh, heel erg bezig is aan een inhaalslag. Hè? Want het is een land wat uh, uh, tot voor kort... Uh, toch wel tot de ontwikkelingslanden uh, gerekend kon worden. En dat is al lang niet meer zo. Uh, sinds in 2003 de arbeiderspartij aan de macht kwam in Brazilië... Uh, is de middenklasse enorm gegroeid... van 37 van de totale bevolking in 2003... Tot vorig jaar, 55 procent. Dus meer dan de helft van de Brazilianen kan zich opeens allemaal dingen veroorloven. Waaronder luxe koffie. Ja. Uh, wat ze vroeger nooit konden betalen. Heb je geld, dan drink je koffie. Tenminste, heb je een beetje geld, dan word je tot de middenklasse. Dankjewel, Alex Heijman vanuit Brazilië. Graag gedaan. Gaan we even naar um, de heer Ronelsof. Ja, uh, in Alkmaar bij AZ, Jablonec in de 74ste minuut staat het nog altijd 1-0 voor AZ. Nog een goal van Wermbloem. Het had eigenlijk toch uh, een grotere voorsprong voor AZ moeten zijn. Want er waren counterkansen voor AZ omdat uh, de Tsjechen iets meer probeerden aan te vallen. Goedmanson schoot de bal naast nadat Boymans het eerst zelf probeerde. Een redding van de doelman in de remount. Goedmanson de invaller maar net naast. En daarna de grootste kans, Paulsen, werd er vandoor gestuurd door Holmen. Voor het doel stond Boijmans al klaar. Maar Boymans, uh, ja duurde wat lang voordat hij uiteindelijk kon schieten. En dus vloog de bal uiteindelijk naast het doel. En zo helpt AZ dus wel kansen om zeep op meer. Nu misschien met Wermblom die de bal laat lopen. De bal aan de linkerkant bij Holmen. Holmen met de volgende voorzet. Komt hij daar dan? Daar is Wermblom En die mist ook weer. En zo heeft AZ toch kans op kans gemist vanavond. Staat het met een kwartier te gaan. 1-0. Maar AZ moet er nog één maken. En dan de... Eindstand meld ik nog even van Ammonia, Nicosia, Cyprus tegen ADO Den Haag 3-0. Dus ADO kan het wel vergeten. Daar komt het om neer. Het nieuws gaan we doen van half tien. Hier is Kees Groot. Radio 1, het NOS-journaal. Het kamermeisje dat zegt dat oud-IMF-topman Strauss-Kaan haar heeft verkracht... begint mogelijk een civiele zaak tegen hem. Dat heeft haar advocaat gezegd. De civiele zaak wordt aangespannen als justitie besluit om Strauss-Kaan niet te vervolgen. Volgens haar advocaat wil het kamermeisje gerechtigheid. Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet bij een verzoek tot euthanasie. Dat blijkt uit een onderzoek van een Vandaag. 87% van de artsen werkt in principe mee aan euthanasie, maar wel ervaren ze de daadwerkelijke uitvoering ervan vaak als belastend. Ze zijn huiverig als het gaat om euthanasie bij dementerende. daar staat maar 36% positief tegenover. De Nationale Overgangsraad in Libië, die de opstandelingen vertegenwoordigt, heeft twee gezanten aangesteld in Europa. Ze worden de officiële vertegenwoordiging voor Libië in Frankrijk en Groot-Brittannië. En in Weert is afscheid genomen van zanger, producent en tekstschrijver Johnny Hoes. Onder de artiesten die naar zijn platenstudio in Weert waren gekomen waren Marianne Weber, Jacques Herp en Dries Roelvink. De 94-jarige koning van de Smart Lab overleed zaterdag aan de gevolgen van een hartinfarct. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Wij hebben ons hier in, uh, in Europa vooral druk gemaakt om de Griekse staatsschuld. Maar de Amerikaanse staatsschuld is 30 keer zo groot. En als daar niet heel snel een noodplan voor komt... dan zijn de gevolgen voor ons vele malen groter dan uh, als Griekenland omvalt. Vannacht wordt er gestemd over een nieuw voorstel om het schuldenplafond te verhogen. Want over vijf dagen dan is de bodem van de Amerikaanse schatkist echt bereikt. En econoom Matthijs Bouwman van Economie Zijt Z24... die ligt hier wakker van. Matthijs, goedenavond. Ja, goeiedag. En jij vindt dat ik er ook wakker van moet liggen... en met mij nog veel meer mensen? Nou ja, Want... Ach, het heeft, het heeft er natuurlijk niet zoveel zin om wakker te liggen. Daar word ik niet beter van. Maar eh, als je je zorgen hebt gemaakt om de toestand met Griekenland en de euro... dan mag je je ook wel een beetje zorgen maken nu om Amerika. Ja, waarom? Leg uit. Nou, het, het is niet een puur Amerikaanse zaak. Het, uh, het gaat ook ons aan. Als Amerika zichzelf het zo onmogelijk maakt om nog geld te lenen, dan betekent het ook dat ze geen geld meer kunnen betalen. Nou, Dat betekent bijvoorbeeld dat ze geen ambtenareslaars meer kunnen uitkeren op een gegeven moment. En geen uh, uh, facturen van bedrijven meer kunnen betalen. En ja, dan zal heel snel de Amerikaanse economie in een recessie raken als dat een tijdje aanhoudt. En als Amerika daar last van heeft, dan hebben wij natuurlijk ook daar last van. En, en ja. Ja, bovendien, als je, als je kijkt naar de rol die... Amerikaanse schuld speelt in de wereld, hè, Amerikaanse obligaties, dus Amerikaanse leningen. Dan zie je dat, uh, dat de hele financiële sector gebruikt die, die, die, die schuld als een soort onderpand voor allerlei andere leningen. Nou, als plotseling dat altijd als volstrekt veilig geachte onderpand uh, niet meer zo veilig is, omdat de Amerikanen hun schuld niet meer kunnen afbetalen, ja, dan, dan stort toch wel het, uh, het stelsel wat we hebben gebouwd in elkaar. En wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor ons dan? Als, dat nou, als het een paar dagen is, hè, als, als op 2 augustus zou officieel Amerika geen, uh, geen geld meer hebben als ze niks gaan mm -hmm. doen. Uh, als dat maar een paar dagen of misschien een week duurt en dan komt er toch een overeenstemming in de politiek. Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar als dat echt weken gaat duren. Wat niet waarschijnlijk is, maar het kan altijd. Ja, Dan, dan merken wij er iets van, ja, we herinneren je je 2008 nog wel, toen het even misging met een uh, middelgrote Amerikaanse bank. Nou, dat is niks vergeleken met wat als het echt misgaat met de betalingen van de Amerikaanse overheid. Dus een recessie bij ons, uh, uiteindelijk ook problemen voor onze banken. En dan is de eurocrisis een lachertje geweest. En uh, uh, uh, dan hoor je ook van die verhalen, ja. En als de dollar dan omvalt, dan... Uh... Nou ja, dan zijn er helemaal de gevolgen niet te overzien. Nee, nou eigenlijk kun je wel zeggen dat de Amerikaanse economie is zo belangrijk is nog steeds in de wereld... en zo groot, dat uh, als, het, als de Amerikaanse economie uit de rails loopt, dan kunnen we daar... ...van afstandje wel hard om gaan lachen, van lekker zij ook eens een keer. Maar daar krijgen we buitengewoon veel last van. Want het, het is gewoon toch nog steeds een van de motoren van de wereldeconomie. Maar dus hoe, de... hoe kan het, Mathijs, dat... Dit, dit is een, een heel reëel probleem, tenminste. Ja. Die, die staatsschuld die loopt op, de, de schatkist raakt leeg. Uh, het is bijna vijf voor twaalf, zoals we dat dan zeggen. Ja. Het is vijf voor twaalf. En het enige waar wij druk, ons druk over maken is Griekenland. Nou, dat is ook een uh, probleem van formaat, omdat het zo in de buurt ligt. Uh, maar de Amerikaanse schuld is, is niet veel verschillend van die van Griekenland. Hè. De Amerikaanse schuld is natuurlijk veel groter, omdat het een veel groter land is. Maar als je het voor de grappers uitdrukt, uh, per hoofd van de bevolking, dus per Griek of per Amerikaan, ja. dan is de schuld in, van een Griek is ongeveer uh, per hoofd, uh, inclusief zuigelingen, 42.000 euro. Ja. Uh, dollar, als je omreken naar dollars. En voor een Amerikaan is het 45.000. Dus de Amerikanen hebben per hoofd, maar goed, ze zijn gelukkig veel rijker, hebben ze een hogere schuld dan de Grieken. Dus het is, het, en dan is dat ook nog een hele grote economie. Dat kan ons behoorlijk raken. Er is één groot verschil... tussen Amerika en Griekenland. De Grieken kunnen niet betalen omdat het geld op is... en niemand meer aan ze wil lenen... De Amerikanen, als die volgende week niet meer hun schuld kunnen afbetalen... dan komt dat omdat ze het zichzelf verbieden. Omdat ja. de politieken niet... Het is een ja, politiek probleem, hè? Dat, ja, de, de, is, de Republikeinen willen belasting niet verhogen... en de Democraten willen, willen niet uh, snijden in de uitgaven... en Precies. dus komen ze niet tot elkaar. Nou ja, de Democraten willen best snijden in de uitgaven... maar die willen ook een heel klein beetje de belastingen verhogen... voor hele rijke mensen. Ja. En de Republikeinen zijn zo door dat dollen... dat ze dat, niet, uh, dat, ze dat gewoon uh, maar wat, niet Maar wat is nou het... want dat, op 2 augustus, dan moet het erdoor zijn... want anders, dat, dat is nu even... De Deadline. Wat is ja. de kans dat ze het laten klappen? Dat het er gewoon niet, dat het niet goed komt? Nou, de gevolgen zijn zo heftig dat de hele financiële markt en eigenlijk ook alle commentatoren er steeds van zijn gegaan dat hè, ze het toch zover wel niet zullen laten komen. Uh, dat is, is een beetje alsof er twee grote vrachtwagens... volle snelheid op elkaar afrijden op de snelweg. Er zal dan dan wel iemand remmen, bedoel Dat er uiteindelijk <laughs> uit gaat wijken. Ja, ja. Maar het kan natuurlijk altijd... En, en naarmate die deadline dichterbij komt... dan wordt dat, dat toch een iets minder onrealistisch scenario... dat het wel misgaat. Je moet niet vergeten, officieel was op 16 mei... dus alweer een paar maanden geleden... was toen de deadline, toen al was de schuld in Amerika hoger geworden... dan wat de politici hadden beloofd dat die zou zijn. Dus dan moest dat plafond eigenlijk al omhoog... Ja. Nou, toen hebben we dezelfde, dezelfde opwinding gehad. Nou, toen heeft de minister van Financiën heeft gezegd... Nou, ik vind we nog wel een paar boekhoudkundige trucs... zodat we het nog een tijdje kunnen uitzingen. En toen zei hij, ja, dan wordt het 2 augustus. Nou, Nu zijn er natuurlijk meteen alweer optimisten die zeggen... van hij zal nog wel een paar trucs hebben om het nog een tijdje uit te zingen. Maar, dat maar hij maakt het wel spannend, vraag. dat wel. Sorry? Hij maakt het wel spannend, Obama. Nou ja, ja Obama maakt het spannend. Ja. Obama die, die spartelt hier toch wel als een, als een onervaren president... Die heeft toch het initiatief uit handen gegeven aan het, aan, aan het, aan het parlement in Amerika, ja. aan het congres. Ja, en, en daar zitten niet de meest zinnige mensen op het moment. Want de Republikeinen die hebben een paar behoorlijk idiote Tea Party vrienden hebben die binnen gelaten. Ja. En? En, die, en die vinden het blijkbaar niet erg om het risico te nemen met de welvaart van de Amerikanen. En ook een beetje de welvaart van de rest van de wereld. Als ze we hun zin maar krijgen, Ja, probeer met zulke types maar eens te praten. De uh, verkiezingen hangen natuurlijk in de lucht en iedereen uh, de staat fel achter zijn eigen standpunt. We gaan het zien, het is bijna 2 augustus, dus het wordt uh, spannend. Matthijs, ja, Bouwman, dankjewel. Tot ziens. Dag. All City hoor je met Fireflies. Zometeen uh, de schippers van BNN met alweer nog meer avonturen van vandaag. You would not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 As it seems, cause I get a thousand. Dollars. the eyes as they say. Met Old City. Gaan we gaan even naar het voetbal. Jeroen, hoe maar, is het daar? Ja, uh, in principe nog steeds goed. 1-0 voor AZ met nog een minuut of vijf door die goal van Wermbloom. AZ is op jacht naar de 2-0. En dat is begrijpelijk, omdat het uh, toch een goede ploeg is dat Jablonec. En als je dan volgende week daar naartoe moet, naar uh, noord tsjechië met deze stand, dan uh, moet je nog uitkijken. Want Jablonec is gevaarlijk geweest vanavond en zal dat dus ook volgende week zijn. En dan is... 1-0, maar een kleine marge. berg Goedmondsson, de invaller, kreeg twee kansen op een tweede treffer. Maar schoot twee keer net naast. En misschien nu in de 87e minuut de volgende kans voor AZ met Martens achter de bal. Die heeft een goede trap vanaf de rechterkant. De verdedigers zijn mee, de koppers van achteruit. Mooi Zander, maar ook Boymans, een spits kan koppen. En eens kijken of AZ hier dan die tweede uit kan maken. Martens met de vrije trap te dicht op de doelman, die is lang. En kan dus gemakkelijk vangen. AZ jaagt en jaagt. Maar het wachten is nog op de 2-0 als hij al gaat komen in de laatste minuten. BNN Today presenteert... De schippers van BNN. Ja, onze schippers ze zijn over de helft. Maar ze zijn er nog lang niet. Drie weken lang varen ze met een schip van 9 meter door heel Nederland En we komen zo bij ze. Maar eerst gaan we nou even naar het voetbal. Jeroen het deze gescoord. Ja, het jagen heeft uh, resultaat voor AZ. In de 88ste minuut wordt het 2-0. Hij probeerde het al twee keer zonder succes. Nu de invaller die goed speelt. Met succes. Berg zo met een knal van afstand in de kruising. AZ comfortabel nu op een 2-0 voorsprong. De avonturen dus van de, de schippers van BNN, hier in BNN Today. Frank van der Lende en Luc Ikenk, heren, goedenavond. Hey Willemijn, goedenavond. Luc, hoorde ik jou. Gisteravond, Luc, hadden jullie uh, 15 vrouwen aan boord? Dat was namelijk de opdracht voor jou. Een Beetje bijgekomen inmiddels? Ja, tuurlijk, een beetje bijgekomen. Ja, het was tien uur en toen weer terug. Hè. was uh, makkie, makkie. Je klinkt een beetje afgeleefd trouwens. Ja, nee, dat was een lange dag weer van En nu klink je helemaal niet meer. Je... Ja, we gaan verder met Luc op de telefoon, want die verbinding is gebroken. Luc, ben je daar? Ja, ik ben ja. er. Ja, we hebben een beetje slechte verbinding hier, ik weet niet wat het is. Wat, waar zitten jullie nu? Ik zit in, uh, in Wageningen, we kijken uit op de, op de Nederrijn. En uh, het is natuurlijk wel gezellig eigenlijk, ik zit in het clubgebouw en het was hartstikke leuk. Heb je ja. nog wat leuks gedaan vandaag eigenlijk? Ja, nou we zijn dus mee geweest met de waterpolitie, dat was wel leuk. Uh, de, de Nederlandse water is natuurlijk net zoals je weet, net van criminaliteit, geweld, intimidatie, afpersing. Echt verschrikkelijk is het allemaal. En uh, dus gingen we met wateragent Frans eens even een speedbootje controleren. We varen even naar, naar een nieuwe doelgroep toe Frank. Ja, een hele mooie speedboot met, met een rood zeiltje erover ja. hè? Waarom, waarom is dit nou? Uh, waarom houden jullie dit nou in de gaten? Nou, omdat hier wet en regelgeving aan hangt. Hier hangt aan dat die, die gezagvoerder, lees schipper van die boot, die moet een vaarbewijs hebben, vaarbewijs 1 geldt hier.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 Als toch vandoor gaat, dan is het echt incident all over the place. Ah, ja, we hebben nu wel eens achtervolging ook met, ja, met ja, die ja, ja, net als op de weg gaat uh, gaat hebben van? wij, ja goed. Ja, maar, maar dan zie je er eentje zo voorbij komen dat je bam, ja, erachteraan. Ja, en dan gaan wij bam erachteraan. En dan? Nou goed, dan uh, gaan we controleren en dan gaat het net als op de weg en dan gaan we, gaan we proberen hem staande te houden. Dan gaat er ook wel eens echt eentje helemaal vandoor? Dan gaat er echt ook wel eens eentje, dan, eentje vandoor. Ze, jij... Nou goed, ze moet altijd naar een haven. Uiteindelijk? Kunnen, uiteindelijk ja. moeten ze naar een haven. Nou goed, en dan als je een marsel hebt, dan, uh, dan heb je ze... Of je hebt de boot alleen. Dan uh, oh, zijn ze ja. van de boot afgerond. En dan nemen we die boot in. En dan nemen we de boot mee. Of we leggen hem vast. Of, uh, ja. Want je kunt ze niet klemvaren. Oh, nee, dat echt? wordt wat rigoureus. Ja, ja. Nou, ja. Nee. Maar als het moet, dan moet het. Ja. Nou ja, je begrijpt Willemijn. We hadden echt enorm veel zin om een dagje mee te gaan. Want we zijn al een beetje toe aan wat actie. Ja, echt heel spannend is het er niet hè, verder. Nee, het is een beetje, ja, het water is nogal saai, Ze zijn wel achtergekomen. we wel achter gekomen, Wij dachten spannend varen en zo, maar ja, dat is zo'n klein bootje als wij hebben, dat, ja, dat is gewoon niet heel erg spannend. We gingen vandaag vier skieren over de lek en dan staan die koeien en paarden aan te staren, ja nee, het is niet heel spannend allemaal. Dus daarom naar die agenten, daar is de actie. Ja, eh, nou we begonnen, dat was echt kicken, met een zeilbootje in, in de waterski-baan, haha. Echt een, uh, een zeilboot.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 Minstens zo spannend gingen we twee bejaarde boeven controleren. Dat is een vispas-check. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We wilden als het even uw vispas. En even kijken waar u mee vist. Wat u dat er hebt. Toei, doodaars. Doe is maar wat er aan zit. Dootaas. Ja, maar dan wil ik altijd even kijken. Nee. Nou, dat is een dood. Hij hapt, dan laat ik hem zakken. Ja, dank u wel. <laughs> dank u wel. Dat mag, hè, doodaars. Als het met levend aanzien, ja, dat is absoluut een proces voor Nou, vispasje erbij. Een vispasje, een vislijstje. Gewoon een nice vaarbewijs. Ja, dat kan ik ook gelijk zien. Dat ik vaar niet. Nee, nee, maar... U, ben je er niet uit de lucht komen vallen? Wel. maak ik het ook mee, hè? De vispascheck. Ja, toen was de dag dus alweer voorbij. Ja. We gingen vandaag naar Wageningen. En kwamen er aan in de haven. En ja, toen moesten we natuurlijk ook even betalen. Ik geloof dat je mij op de kop van de D stijden. Op de kop. Ik blazen wel maar man. Maar uh, ja. als je met die boten uh, tegelijk komt en je wil allemaal bij elkaar liggen, dat is het wel heel leuk op. We willen ook even betalen. Even kijken, Kim. Ja, yes. bieren. Uh, even kijken, de bootlengte. 39. 39. Uh, 15 euro 30 euro.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 Sinds uh, een week of twee, denk ik. Oké. Okay. Oh, u bent net pas havenmeester hier goed? Nee. Of je... net erachter gekomen dat mensen er zo over denken? Ik ben een hele tijd ziek geweest, dus ik uh, oh. ben pas weer begonnen. Oh, oké, okay. maar u kunt uw werk wel doen met de ziekte? Ja, dus oh, yes. Het uh, was best wel een pittige ziekte. Het is een ziekte van een zenuwstelsel, dus uh, als je zenuwen, uh, je spieren niet meer prikkelen, dan uh, hou het op, hè? Ja. Mm -hmm. Dus uh, ik heb uh, een hele tijd uh, niet meer kunnen lopen. Oh. Dus uh, ik heb drie maanden in mijn revalidatiecentrum geweest. Dus vandaar dat ik uh, eigenlijk pas weer uh, net uh, begonnen ben. Maar nu loopt u wel weer kwik over de steigers hier toch? Als ik maar hard loop, dan... Uh... Anders <laughs> dus valt u om? Ja. Echt? Ja, hartstikke, maar het is net zoals iemand zien als een, als een klein kind dat net begint te lopen, uh, dan loopt altijd uh, heel snel, dan valt het niet om. Nee. Kijk, en als ik heel langzaam loop of stilsta, dan pak ik hem wel uh, heen en weer, voor mijn gevoel dan. Maar het werk is wel weer te doen nu, want ik zie boten aanmeren en ik zie... Uh... Ja, maar het is niet zo... Uh, ik sta wel aarzelend uh, erop, ja. Nou ja, sterker dan. Ja, oké. Okay. Verder dan. Ja, ja prima. Oh. En nu wil Frank havenmeester worden, eh, Nou, hij uh, zit er wel over na, dat denk ik, ja. <laughs> Als een carrière bij BNN dan echt mislukt is. Ja, is de opdracht, heren, daar hebben wij het over. Um, ja, gisteren was hij voor Frank. En Frank moest uitrekenen wat de uitstoot is van jullie boot. Ja, vond ik een hele leuke opdracht. Typisch iets voor Frank met zijn wiskundeknoppel. <laughs> uh, hij, had dus, hij had echt geen idee waar hij moest beginnen. Maar het meest logische vond hij zelf ook, vond ik eigenlijk ook wel De motor. We zitten te puffen in ons bootje. Het is warm, hè? En dan moet ik ook nog uh, onder de motor komen. <laughs> ja, je moet even, wat, even kijken. Wat moest ik nou ook weer uitzoeken? Ja, ik weet niet hoor. Het ik was een... stikstof ja, en ik heb geen idee. Zoek het lekker zelf uit, zou ik zeggen. Ja, dat is, het is ook mijn opdracht. Hè? Even kijken. Stikstofoxide en koolwaterstof. Dan moet je de uitstoot van meten ja. van onze boot. Ja, en hier... Ha. Kijk. De, daar is hij hoor. Hé, wat een mooi dingetje. De motor. De laatste service is in 2009 geweest. Wacht, daar zat een nummer. Wat Hoe kan ik het dan weten? Nou ja, uiteindelijk kreeg ons matrooskind een gouden idee. Want we liggen dus in Wageningen. En hij dacht: Weet je wat, ik bel even met de universiteit hier. Helaas, er wordt niet opgenomen Ah! En wat nu? Wat nu? Ja, ik kan u het nummer geven dat u het later even probeert. Heeft u nog een andere tip waar ik het eventueel uit kan zoeken? Nee, nee. U bent verbonden met postbus. Ja, ja, ja. Ah, ja. uh, Luc? Ja? <laughs> Ze nemen niet op op de Universiteit Wageningen, althans de, de professoren. Wat vervelend voor je. Heb jij nog een tip? Dus ja. ik dacht, dus, nou mooi, tik maar in, blijf 2v, dan kan ik lekker ingehalen vandaag, maar helaas. Ha! Jij lacht dan een beetje zo, maar wie het laatst lacht, lacht het best, Luc. Want ik heb in mijn telefoon een nummer van Diederik Jekel. Die uh, jongen zit ook wel eens bij 'De Wereld Rijd door'. Ja, ja. Die wetenschapper. En uh, als hij het niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Ik ga hem eventjes bellen. Met Diederik. Hey Diederik, je spreekt met Frank van BNN, de schippers van BNN. Hey Frank. Um, ik heb een vraagje aan je. Ik heb de opdracht gekregen van Willemijn om de CO2-uitstoot van onze boot, uh, Kim heet ze, uit te rekenen. Dus eigenlijk hoe erg wij het milieu vervuilen met onze boot. Je wil de uitslag van Kim horen? <laughs> ik wil de uitslag, <laughs> de uitslag van Kim wil ik horen. Uh, van, van CO2? Uh, ja. Maar wat voor motor is het dan? Uh, wij hebben een dieselmotor, hij, hij is vrij nieuw, hij is een jaar oud, vertelde de verhuurder. En um, er past in totaal 400 liter diesel in. Alright. Uh, de, wat, wat er gebeurt is, als je, als je kijkt naar, naar diesel, dat bestaat eigenlijk uit heel veel koolstof. Ja. Yeah. En um, in principe, elk koolstofje, als je nou een perfecte verbranding hebt, dan wordt elk koolstofje met twee zuurstofjes verbonden. Oké. Okay. Dus koolstofdioxide, die duo 2. Ja. Als ik ervan uitga dat die motor helemaal perfect verbrandt, <lacht> laten we daar daarvan uitgaan. Uh, zit er, geloof ik, een, uh, ongeveer 2,5 kilogram CO2 komt vrij uit een liter diesel. Oké. Okay. Dus als je 400 liter hebt, hier 2,5, dan zit je ongeveer 1000 kilogram aan koolstofdioxide. Per dag of per 400 liter? Dat is in totaal. Dat, dat uh, ongeveer 1000 kilo, ietsje meer, waarschijnlijk, of als de motor een beetje slecht is, ietsje minder. Ja. Kost uh, dat 1000 kilogram CO2, yes, ik heb het antwoord. Dankjewel, Diederik. Heel geen probleem. Fijne avond. Hoi. Hoi, Yes, Luc, yes, yes, yes. Mag ik zingen? Je mag zingen. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Ja, en, en toen ging Frank nog even hier naar de wc. Ja, maar met de exacte berekening 1066 kilogram CO2 om precies te zijn. En is dat heel vervuilend, Luc, met jullie Kim? Nou, het valt eigenlijk wel mee. We hebben best een, uh, een, een motor die, uh, die vrij schoon is, dus uh, het, valt, het valt reuze mee. Maar we de, zijn ook niet groen hoor. Nee, dat niet. De nieuwe opdracht dan, Luc? Ja. Ja, want het stond gisteravond 2-2. Frank heeft gewonnen, het staat nu 3-2. Luc, je loopt achter. Je weet het, de kans dat jij gekielhaald gaat worden wordt met de dag groter. Uh, <laughs> doe een beetje je best, zou ik zeggen. Ja. Luc, dan weer eentje voor jou. Jullie zijn natuurlijk een beetje met z'n tweeën... toch een beetje de Hielke en de Sietse uh, van de chameleon. Die weten wel van de bekende jongensboeken. Ja. En wat doet de vader van Hielke en Sietse? Die is smit. Ja. Dus, jij, jouw opdracht is... ga maar eens fijn een smid zoeken. En dan ga ja. je hem een uur helpen. En dus wel echt met wat een smid doet... en niet daar een potje gaan lopen schoonmaken of zo, maar... Hoefijs dus hakken. Ja, of ander uh, ijzermateriaal vervaardigen. Ik weet niet, wat doet een hedendaagse smid volgens oh, mij? Wat een enorm nare opdracht, Willemijn. <laughs> <de meintje. laughs> Zoek een smid, doe iets nuttigs. En heb het bewijs dat je ja. het anders kan laten zien. Dat Leuk. is het. Nou, tot morgen. Meneer. Leuk, zegt Luc. Leuk. <laughs> Jongens, succes. sterkte. ik spreek jullie morgen. Uur. Hoortjes, Frank. Call, 45 miles. Even de eindstand meld ik van AZFK Jablonec 2-0. Here comes a night, the veil of an In the distance, some shadows on the clouds in the sky. I've gotta get home to my child, my wife. Here comes a night, gotta get back, gotta get me a ride.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 Golden earring, another 45 miles. Dit is radio 1. BNN Today. Dan hebben we nog weer wat tijd voor de laatste woorden. Bijvoorbeeld van WNL-presentator Joost Eermans. Ik was uh, deze week bij het concert van Prince in Ahoy. Uh, van tevoren met vrienden wat gegeten en aan tafel bespraken we onze midlife crisis. En voor iedereen die luistert en tegen de midlife crisis aanzit of erover nadenkt, kijk even naar Prince. Een man van in de 50. Spagaat op het eind. Dus midlife crisis, gewoon even YouTube, Prince bekijken en je bent weer helemaal bij. En dan dance DJ, verder lekker aan? Uh, ik heb de hele dag uh, zitten op gisteren over alle dingen die, die er aankomen. Gelukkig wel zit de we vergadering in de zon, dus dat is uh, lekker. Maar uh, er komt, uh, de Digitop 100 komt eraan en voor alle dingen voor volgend jaar en uh, voor na de zomer. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb genoeg werk gedaan en straks gaan we naar Italië en dan mag ik weer uh, lekker spelen. En dan nog tot slot Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk. Volgens Amerikaans onderzoek zou de helft van de mannen zijn vrouw dumpen als ze te dik is. Daarentegen zou maar 20% van alle vrouwen hun man dumpen als het te dik is. Waaronder natuurlijk wel weer mijn meisje. Ook nog zoiets. De meeste mannen liegen over het aantal bedpartners wat ze hebben gehad. Vrouwen doen dat bijna nooit. En dat overmat van rand is er ook nog onderzoek dat uitwijst dat knuffelig gezonder is dan seks. Zometeen langs de lijn. Veel plezier.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 En het was een zo'n vanzelfsprekendheid dat ik uh, ook scheidsboze hoorde vindt. Daar heb ik eigenlijk nooit Kom er dames over zijn gereformeerde wortels en het leven op de scheepswerf. Met recht van spreken in twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl